Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er is verwarring ontstaan over het lot van Moussa Ibrahim... de laatste woordvoerder van de Libische leider Gaddafi. Gisteren meldden de Libische autoriteiten dat hij was opgepakt... maar nu is een audiofragment op Facebook opgedoken... waarin iemand die zegt dat hij Ibrahim is, dat tegenspreekt. Onduidelijk is of het fragment authentiek is. De man zegt dat het nieuws over de arrestatie is bedoeld... om de aandacht af te leiden van misdaden... die door NAVO-bondgenoten worden gepleegd. Volgens de premier van Libië werd Ibrahim aangehouden... toen hij probeerde te vluchten uit de stad Beni Walid... waar deze week weer is gevochten tussen het regeringsleger en milities. Later op de dag meldde een Libische tv-zender ook... dat Gaddafi's jongste zoon Kamis bij een gevecht is omgekomen. Rebellen van de FARC hebben in Colombia... vijf militairen van het regeringsleger gedood. Bij de aanval in het zuiden van het land raakten tien militairen gewond.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 Toen de politie de auto van de Vries van 23 wilde controleren... reed hij hard achteruit. Een van de agenten wist nog net op tijd weg te springen. In een auto vlakbij zat een man van 22 uit Deventer. Hij had volgens de politie een handelsvoorraad cocaïne... en een aanzienlijk geldbedrag op zak. Ook hij is aangehouden omdat hij vermoedelijk iets te maken had... met een drugsdeal. Het weer, in de kustgebieden bewolkt en kans op wat regen... Landinwaarts droog en kans op nevel of mist, het is een graad of 12... Ook overdag in de kustprovincies bewolkt met kans op wat regen. In het binnenland steeds meer zon. En dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN start. nog een beetje na te smikkelen, zeg. Allemaal uh, buikspek tussen mijn tanden. Nou, dat gebeurt ook niet vaak op zondagochtend, zeg. Wat lekker, hoor. We hebben het over uh, het hebben van een bucketlist. Heb jij zo'n bucketlist? Dat zou kunnen natuurlijk. Dat is een lijstje met dingen die daarop staan... Ja, met wat je eigenlijk altijd wel eens een keer zou willen doen. Dus uh, ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Hè. Dat kan een, uh, een, een, een motorrijden of zo, met een, uh, met een motor. Of dat kan zijn, uh, nou, een parachutesprong maken, zoals die Felix Baumgartner deed. Oké, okay, item 15, turn off. Roll the door open. There it is, there's a world out there. I'm going over ja, dat was mooi hè. Later heeft hij daar nog een reactie op gegeven van wat hij nou eigenlijk dacht, die Felix Baumgartner, toen hij daar stond. When I was standing there um, on top of the world, you become so humble, you do not think about breaking records anymore, you do not think about um, gaining scientific data. The only thing that you want is, you want to come back alive, you know, because you do not want to die in front of your parents, your girlfriend, and all these people watching this. This became the most important thing to me when I was standing out there want wel grappig dat zijn bucketlist is dus eerste was van... ja, ik wil graag naar beneden springen en ik wil graag records breken. Dat stond er dan op zijn bucketlist. En later bleek dan dat zijn bucketlist toch echt was om levend naar beneden te komen. Snap ik eigenlijk best wel goed, hoor. Want uh, ja, als je daar staat, 39 kilometer hoog. Ja, ik weet niet of je dan nog heel erg na gaat denken... over het verzamelen van uh, wetenschappelijke data. Dan ben je volgens mij blij dat je, dat je beneden op de grond staat. Ik ben benieuwd wat er op jouw bucketlist staat. Dus wat zou je altijd wel eens willen doen? Met een gekleurde vrouw gaan. Wat bedoelt u mij? Nou, bijvoorbeeld. <laughs> nou, bedankt. Ik zou nog wel een keer met uh, witte haaien willen duiken in Australië. Met kooi. Anders is het eng. Uh, ik wil nog heel graag voordat ik doodga de loterij winnen. Zodat ik een wereldreis kan maken. Want de landen die ik nog heel graag wil bezoeken zijn uh, Australië, Nieuw-Zeeland en, uh, en Midden-Amerika wil ik ook nog heel graag hebben. Dubai of zo. Ja. Met de hele familie. Ja. Mooie auto, mooie motor. Van de rest weet ik het niet. Uh, nog ergens in een sterrenrestaurant. Eigenlijk. Ik zou heel graag een keer met twee vrouwen naar bed willen. Een triootje. Eigenlijk bungee jumpen, maar ik ben bang dat ik daar te strijderig voor ben. ben. Dus skydiven. En dat ga ik waarschijnlijk binnenkort doen. Parachutespringen, zonder parachute. Ik zou wel graag een keer de marathon van New York willen lopen. Ik heb ook zo'n zo voorspelbare bucketlist. Het zijn toch altijd een beetje voorspelbaar, toch? Parachutespringen... Uh, paragliden, Pff, weet ik veel wat ze nog meer zeiden. Ik, heb ook al een ik zou nog wel een keer willen duiken. Gewoon duiken, gewoon. Niet, niet van de duikplank, maar echt met zo'n zo ding op en dan, uh, dan het water in. En zo. Lijkt me leuk. En dan vraag je je af, van, ja, waarom doe je dat dan niet? Nou ja, uh, ik hier de Noordzee lijkt me nou niet leuk. Als ik wel wil gaan duiken, dan wil ik ook meteen een echte full mantie en meteen alles erop en eraan. En, uh, en dan ook in het Caribisch, uh, Caribisch gebied en zo, en dan boven zo'n uh, zo koraalrif dobberen. Ik ben benieuwd wat jouw bucketlist is. Wat staat er op jouw bucketlist? Wat zou je altijd wel eens een keertje willen doen? 0800-1121. Ik 0800 ben heel erg benieuwd. Straks het bijzondere verhaal van Matto. En Matto heeft ook iets op zijn bucketlist staan. Hij wil namelijk wereldkampioen taekwondo worden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 It would be great if we could have a little fun It would be, nice if it could be a happy family today. Raccoon and Happy Family Start, leuk ik de 17-jarige Matto Mandersloot is geen buitengewone leerling. Hij deed 12 vakken op het uh, gymnasium met 10 voor wiskunde. Maar dat is allemaal bijzaak, hoor. Zijn echte passie ligt namelijk bij de vechtspot taekwondo. Hij wil als eerste European het WK-taekwondo winnen. En daarom wil hij nu vier maanden lang trainen... bij de beste taekwondo-grootmeester ter wereld. En die man die heet Kang Singh Chul. Hij woont echter wel in Zuid-Korea en zijn training kost ook geld. Vandaar dat hij een crowdfunding project heeft opgezet om geld op te halen. En het bedrag is eigenlijk al bijna rond. Dag Matto. Hey, hey. Leuk, ja, het is bijna rond toch? Geloof ik. Je, hebt, je hebt geld bijna binnen. Ja, zeker. De, de minimale uh, bijdrage voor de training in Zuid-Korea is bijna rond. Uh, maar ja, ik heb ook al aangegeven dat het, dat het, niet, uh, dat het niet gestopt moet worden. Nee. Want daarna moet ik ook de kwalificatiewedstrijden van volgend jaar in maart en juni, moet ik allemaal zelf betalen. Ja. Dus uh, er valt nog meer te vinden, maar zeker, ik ben er bijna. Ja, ik dacht van misschien kan Rabobank jou wel gaan sponsoren nu ze toch wat geld over hebben. <laughs> ja, ik heb ook uh, grote sponsoren geprobeerd. Maar het feit is dat taekwondo nog niet zo'n grote sport is. En dat er vaak alleen teams gesponsord willen worden. En een individuele atleet, daar wordt niet veel uh, aandacht aan besteed. Nee, zeg maar. nee, nee, dus had... vandaar dat de crowdfundingcampagne een goede oplossing was. Ja, ja, en daar uh, ja, ben ik heel blij. Je blijft. hebt natuurlijk wel die jongen die, die uh, ging schermen. Hè? Die werd dan gesponsord door Randstad, geloof ik. Maar verder is het wel moeilijk hè, om als, uh, als individuele ja. sporter uh, je, jezelf ertussen te wringen, lijkt me zo. Zeker, zeker ja. dat is zo. We hebben het deze nacht over, uh, uh, ja, over, over, over je soort van bucketlist, hè, wat je altijd nog had willen doen. Jij wil dus per se, kosten wat het kost, de eerste Europeaan zijn die het WK Taekwondo wint. Ja, <laughs> Waarom? dat is zo. Uh, ja, ik ben op mijn zevende begonnen met Taekwondo en... Um, ja, ik, ik heb eigenlijk al op vrij jonge leeftijd in groep 8 de keuze moeten maken of ik uh, topsport wilde gaan doen en een, en een mindere opleiding of een goede middelbare school en wat minder uh, tijd te aan sport. Mm -hmm. En toen heb ik voor de tweede gekozen, uit uh, rationele overwegingen, gewoon uh, met een oog op mijn toekomst ook. Yeah. Maar ik heb het er altijd bij blijven doen en ik ben in de vijfde klas bijvoorbeeld, heb ik de Palaeus Droomprijs gewonnen, waarmee ik met 1000 euro uh, de kwalificatiewedstrijden mocht gaan doen. Uh, dus ik heb echt wel aan kwalificatie van het WK geroken en ik weet dat ik dat kan. Die droom is gewoon altijd blijven hangen sinds dat ik uh, vanaf een klein jongetje al aan de wedstrijden meedeed. Ja. En die wil ik nu gewoon in dit tussenjaar uh, behalen. Ik wil hem... Maken. Ja. En uh, dus ja, ik, heb, ik zet daar alles van aan de kant om dat in dit tussenjaar te doen. Ik heb zelf eerst twee maanden gewerkt. Maar ja, als dat geld dan niet op die ma manier bij elkaar komt... Nee. dan uh, doen we een crowdfunding-campagne. Ja. En zo wil ik daar gewoon komen. Nou, die dat... vier maanden training die gaan we daar krijgen. Ja, dat lijkt me een goed idee inderdaad. Alleen, ik bedoel, jij bent nog heel jong, 17. Maar ik kan me ook voorstellen dat er uh, uh, jongens zijn die ook Anticono doen... Die, die wel die keuze hebben gemaakt om, om volledig te gaan voor de sport... ook de, tijdens de schooljaren. Loop je niet een klein beetje achter wat betreft... Uh, uh, training en kenniskunde... Klopt, klopt. Uh, dat kan je zeggen. Uh, er zijn inderdaad, uh, ik was op de afgelopen NK uh, waren er twee jongens uh, net boven mij geëindigd. Uh, die wel 25 en 24 zijn en die inderdaad al tien jaar met school klaar zijn. En die uh, sindsdien alleen maar taekwondo hebben gedaan. Maar ja, die, uh, ik zie ook op Facebook dat die jongens soms uh, met andere dingen bezig zijn. En ik zeg nu: ik ga één jaar alleen maar taekwondo. Uh, gewoon volle nee. focus. En vier maanden in Korea trainen. Dat is ook een ander verhaal. Die jongens die trainen nog in Nederland. En ik heb aangeboden gekregen om daarvoor vier maanden te mogen trainen. Dat is wel een hele eer. Dus ik denk dat ik daar echt wel een stapje voor me ga krijgen. Ja. En uh, nou ja, daar trainen dus in die dojang, in die trainingszaal... trainen ook de Aziaten die al tien jaar de WK winnen. Dus als ik me op hun niveau kan krijgen door met hun mee te trainen... en in hun sfeer te raken, zeg maar, in hun energieboost... Dan denk ik echt wel dat ik op hun niveau kan komen. Ja. En wellicht uh, is vier maanden dan te hoog gegrepen, maar daar ga ik er zeker verder voor. Ja. Ik bedoel, dit, dit is dan uh, stap 1 en ik uh, hoop dat deze droom in dit jaar werkelijkheid kan worden. Maar uh, ik ben vastberaden om het gewoon alsnog te halen. Ja, dus als je al wat achterloopt, dan probeer je dat die vier maanden dan in te halen bij uh, Kang Sting Chul. Uh, ja, dat, dat spreekt goed uit. Ja, dat gaat, gaat me aardig af, ja. <laughs> ik spreek een aardig woordje over de <laughs> uh, die, die, die woont in Zuid-Korea en is dus de, de, de, de beste grootmeester eigenlijk ter wereld, hè? Ja, die heeft een negende dan. Dat is het hoogste wat je kan halen in taekwondo. En er zijn inderdaad ook andere grootmeesters met een negende dan in Korea. Maar deze man is, is één brok inspiratie. Ik heb één keer les van hem gehad hier in Nederland. hij was hij op bezoek. En uh, nou ja, het is gewoon... Hij, hij vertelt je wat er niet goed gaat en dan ga je het maar oplossen. Het is gewoon net als de meester Miyagi van de karatekit. Ja. Hij is niet uh, complimenteus en helpt je uh, echt uh, als een soort van... Uh, ja. Nee. Het is gewoon een, een, een grootmeester die, aan wie jij trouw bent en respect voor hebt. En uh, die wil ik graag volgen en die wil mij helpen. Dus in die zin is dat een goede wisselwerking. En ik neem aan dat dat in vier maanden goed gaat werken. Ja, en nu even voor de duidelijkheid. Jij doet dan uh, taekwondo. Je hebt dan eigenlijk volgens mij twee varianten. Hè? Eentje met uh, contact en zonder contact. Jij staat, al, jij staat alleen op de mat en uh, uh, doet de oefeningen. Jij, jij, het gaat bij jou echt om, het, ja. om, de, om de technieken en om de beheersing van je spieren. Het is goed dat je het nog even zegt, inderdaad. het is taekwondo poemse uh, waar ik naar de, voor naar de WK wil. Je hebt inderdaad ook de taekwondo sparren, dat is de Olympische sport die je ook in Londen hebt gezien. En uh, de taekwondo poemse, daar gaat het inderdaad om, dan sta je alleen op de mat en dan voer je een schijngevecht uit. Je voert taekwondo techniek uit in de lucht. En uh, net als dat er bij, turn, uh, bij een turnoefening een perfecte salto is, is er bij taekwondo een perfecte stoot en een perfecte traptechniek. Ja. Er zijn ijs aan en die moet je goed kunnen uitvoeren. En uh, nou ja, dat, dat is dus de, de kunst van, van de taekwondo -pumse. Ja. Het uh, doel is dan om, uh, om uh, ja, op hetzelfde niveau te komen als de huidige wereldtop eigenlijk. W wanneer ja. ga je beginnen? Weet je dat al? Heb je, want je hebt het geld dan bijna binnen. Heb je al een soort van trainingsschema? Ja, zeker. Van, nou, ja? Uh, Ik ben nu uh, natuurlijk, nu ik, uh, niet, uh, nu ik het risico ne kan nemen dat het geld binnenkomt, uh, heb ik... Uh, ik heb besloten om vanaf nu te stoppen met werken en uh, naar Korea toe te trainen, dus ik train nu gewoon alweer elke dag voor mezelf en ik uh, ben mijn conditie weer op pijl aan het krijgen, want dat liep natuurlijk ook een beetje achter. Ja, ja. En dan in uh, 26 november uh, kan ik bij uh, meester Kang beginnen in Korea. Uh, en dan train ik tot aan maart, want dan beginnen de kwalificatiewedstrijden. Dus dat zijn vier maanden. Nou, ik hoop echt ontzettend dat, je, dat het je gaat lukken. Ik vind het echt een fantastische sport. Dat was ook echt tof om te zien op, uh, op, op het Olympische Spelen bijvoorbeeld. Dat was echt fantastisch. En, en, en mo uh, mocht je nog, je hebt natuurlijk nog wat geld nodig, waar, waar kunnen we terecht om nog, uh, nog even onze bankrekening te, te plunderen? Nou, er is op www.indiegogo.com/taekwondo-dream is nog uh, steeds uh, mogelijk om te doneren daar um, en uh, nou ja, dat spreekt allemaal voor zichzelf. Uh, er is in twee minuten een filmpje te bekijken uh, waarin ik alles nog één keer uitleg, uh, de hele droom, hoe het in elkaar zit en dan kan je aan de rechterzijde klikken op Contribute Now en dan krijg je weer iets leuks voor terug. Nou, ik hoop dat iedereen dat gaat doen. Matto Manderslo, dankjewel en succes. Yes, bedankt Luc, doei. Wat zou jij graag uh, nog wel eens een keertje willen doen? 0801-121, Valentijn, goedemorgen. Ge. Goedemorgen Valentijn. Mijn uh, bucklist is misschien een beetje bizar. Ja, wat dan? Maar ik heb ooit eens in de Concorde van Air France gezeten. Oh ja. Die is neergestort. <laughs> ik ik niet hoe jij ooit... erin staat, hoop ik hè. En ik heb ooit eens in de Dakota 3 van de Dutch Dakota Association gezeten. Ja. Ook neergestort. Oké. Okay ooit gezeten in uh, de F-27 van Biman Bangladesh Airlines. Ja. Ook neergestort. Ik vermoed al zoiets. En ook eens een keer in een DC-10 van uh, uh, Martinair, Ja. Die toen op Faro is neergestort. Huh. Maar desondanks <lacht> zou ik nog graag zin. We willen meevliegen als passagier in een helikopter, ja. een F-16 of een luchtballon. Ja, maar ik vraag me wel af of mensen dan met jou ook mee willen vliegen, want uh, kennelijk hangt er iets om je heen dat, dat alles waar je in hebt gezeten stort neer ineens. Nou, er zijn ook nog heel veel vliegtuigen die nog vrolijk rondvliegen. Oh, gelukkig. Uh, ik, ik geef het alleen aan dat uh, uh, zolang ik erin meevlieg, mm -hmm. het niet neerstort. Mm. Want ik wil altijd bij het raampje zitten. Ja en bestel dan altijd een kosher maaltijd. Oké. Okay. En dat bereikbaar gelukkig. Ja, ja, ja. Zo'n ritueel waardoor het eigenlijk altijd goed gaat uh, als precies, jij gaat vliegen. En en al die crashes waren altijd wel een jaar of wat later of langer, uh, veel langer nadat ik erin gezeten heb. Ja. En um, ja, het is, hoewel je er helemaal niets van merkt, ja. is het toch wel een hele speciale ervaring toen ik in die Concorde zat. Ja om harder dan het geluid te gaan. Ja, dat, dat wilde ik vroeg ik me af inderdaad, want uh, daar, ik heb daar natuurlijk nooit in gezeten. En die dingen die vliegen ook niet meer, maar uh, dat, dat was wel speciaal dus, om daarin te, in te vliegen. Ja, de, de raampjes waren... Het was een heel mooi vliegtuig, die Concorde. Mm -hmm. Prachtig vliegtuig. Ja. Het mooiste passagiersvliegtuig wat, wat ooit is gemaakt. Ja, apart en, dingen. Ja. Uh, de raampjes waren heel klein, iets, iets groter dan een bierveeltje. Ja. En het vloog zo smoothly. En uh, zo'n mooie cockpit, wat in die tijd mocht je ook nog gewoon een bezoekje aan de piloot in de cockpit brengen. Ja. En um, nou, op gegevens hing daar dan ergens in, in, in het gangpad zo'n zo teller Mac toe. Nou, je merkte er niks van. Nee. Maar het was wel een prachtige uh, er ervaring. Maar je en... hebt niet dat je, dat je dan ineens heel veel last hebt van je oren of zo? Of, of uh, ja, Absoluut dat... absolu niet, absolu niet. Die Concorde was een van de beste ontworpen vliegtuigen die we ooit hebben gehad. Ja, ja, en ja. hetzelfde geldt eigenlijk voor die Dakota 3. Dat was ook zo'n prachtig, heerlijk uh, vliegtuig. Dat ook weer een... En dat was dan weer een propellervliegtuig. Ja. En uh, dat was ook prachtig. Hé, hey, maar je bent dus wel... Het uh, klinkt een beetje als een soort van liefhebber in ieder geval van het vliegen. Als je vliegt dan vind je het leuk om in een... Uh, in een, in een vind het leuk. En, en nu dan in een helikopter. Maar dat, dat, dat is toch wel iets wat nog wel een keertje te realiseren moet kunnen zijn, lijkt mij zo. Ja, nou, als iemand uh, een privé-helikopter <laughs> heeft, of, of mij anderzijds kan uitnodigen, welkom, ja. dan inderdaad de helikopter, ja, ja. Uh, die, die gewoon recht van de grond zo opstijgt en dan wempelbiekt over het landschap. En waar je dan, dan heet, ja, dat, dat, dat, ik denk dat, dat die een keer een helikoptervlucht mogen meemaken, ja, dat, dat staat eigenlijk wel... Bovenaan mijn lijstje, want dat is weer zo'n speciaal vliegtoestel. Ja. Ja, bedoel, je hebt een keer, ik heb een keer gewoon in een, in een, in een gewoon straalvliegtuig, op een gezeten. Een keer in de Concorde gezeten. Een keer in een antiek vliegtuig, de Dakota 3 gezeten. Maar nog nooit in een helikopter. Nee, dus als je dan toch je bucketlist aan het af, uh, afstrepen bent... dan is een helikopter wel een mooie toevoeging. Heb je niet zelf ooit de ambitie gehad om uh, uh, piloot te worden... Uh, af en toe koop ik een staatslot, Ja. <laughs> en dan... en als ik, als ik voldoende, voldoende financiën, kijk ik heb natuurlijk uh, een groot, groot conflict met de staatsloterij, uh, dat ze nog steeds niet, terwijl ik regelmatig af en toe een staatslotje koop, dat dus ja. ze nog steeds niet mij het budget gegeven heb, hebben ja. om mijn helikopterbrevet te halen. Nee, nee, dus dat zouden ze dat eigenlijk dat zou... een keertje moeten doen. Dat zou natuurlijk helemaal het mooiste zijn als ja. de firma staansloterij. Maar eindelijk is een keer dat budget doet toekomen. Nou, ik denk dat, ik denk dat de, de, de hele gemeenschap die nu aan het luisteren is. allemaal voor je gaat duimen, Valentijn. Dat zou mooi zijn. Dan kun jij je helikoptervlug gaan maken. en dan kun je zelf nog achter de stuurknuppel ja, zitten. Ook. En, en desnoods, als iemand zelf een helikopter heeft. of daar beschikking over heeft of zo. en denkt van: goh. Nou, uh, <lacht> maak je mij gelukkig mee. <lacht> <lacht> Ik vind het een bescheiden vraagje, dus wie weet. Valentijn, dank je wel, hè. Dag, dag hoi. hoi. Uh, gaan we naar uh, Annemarie? Annemarie, goedemorgen. Annemarie? die krijgt het wel voor elkaar hoor. Wat zeg je? Hey, Valentijn krijgt het wel voor elkaar hoor. Ja, denk je dat? Ja, alleen al door zijn naam. Ja. Hoezo dan? Oh ja, het... ja dat ja, denk ja, ik. Ja, precies, dat is waar. Ja. Nou, misschien dat, dat, dat, dat ook de reden is dat hij nooit neerstort, maar, maar andere no mensen de... wel. Ja. ja, nou ja. <laughs> hey, uh, Annemarie, wat, wat, wat zou jij graag willen doen? Wat staat er op jouw lijstje? Nou, op mijn lijstje staan uh, verschillende dingen, maar bovenaan staat om een keer met een F-16 op een vliegdekschip afgeschoten te worden, maar ook weer binnen te komen. Aha, ook al vliegen, maar wel, uh, wel even uh, zeg maar, uh, die hard meteen dan met een F-16 erbij. Ja, ja, dat lijkt me het eigenlijk. <laughs> ja, dat lijkt me ook wel wat. Waarom, waarom lijkt het jou zo leuk? Die snelheid. En, en het gevaar eigenlijk wat er toch wel aan zit. Ja. Want het komt, het komt zo ontzettend precies. Dat ik denk van, uh, ja, dat, dat lijkt me helemaal het einde. Ik zit wel eens op internet filmpjes te kijken. En dan uh, ja, op een of andere manier kom je dan altijd wel op een... Op een uh, hè, dan doe je even een, ro een rondje landingen. En dan, uh, nou, dan uh, doe je wat landingen van bijzondere landingsbanen. Maar dan uh, zit er ook altijd wel zo'n F-16 bij die landt op, uh, op een vliegdekschip. En dat is eigenlijk maar een plekje waar die mensen dan op moeten landen. Ja, dat is maar heel minimaal. Ja. En dat, dat vind ik zo knap. <laughs> dus, dan vind ik eigenlijk nog knapper als dat zijn naar de maan gaan. Dat vind ik ook wel knap. ja. Maar dat is, uh, en dat gaat natuurlijk ook met een enorme snelheid, maar dat met zo'n F-16, dat, dat gebeurt al zo lang, dat de techniek eigenlijk nog, nog niet zo ver was als nu. Ja. En dat ze dat toch al heel lang kunnen. Ja. En dat Hebben... fascineert me denk ik al, al 25, 30, misschien wel al 40 jaar. Ja, altijd als je dan zo'n zo uh, zo straaljager, zo'n F-16 ziet, dan denk je van, nou ooit, ja, als, ik, als, ik, als, ik, als ik in de gelegenheid ben, dan, uh, dan ga ik het erop wagen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ben ik wel, benieuwd, like -Marie, het ben ik wel -Marie, benieuwd naar wat jij vindt. Want ik, ik had afgelopen week zat ik in een discussie. Ik was toevallig hier ook op Radio 1. En uh, dat was ook met uh, nou, mensen die hier ook in de studio zaten. Erben Wennermans en dat soort types en zo. En die waren helemaal door het dolle heen door Felix Baumgartner. Die man die naar beneden is gesprongen. Ja. Uh, met een parachute. En ik vind het ook wel knap. Maar ik heb wel, en, en, ik en misschien heb jij dat ook wel... Ik heb wel zoiets van, ja, er zijn ook wel andere dingen die we nu ook al kunnen. Bijvoorbeeld naar de maan of misschien wel zo'n zo straaljaar gebouwen... Die, die dan ook sneller dan het licht kan en dan nog even land op een, op een relatief klein bootje. Dat vind ik eigenlijk wel net iets knapper nog dan, dan naar boven gaan en naar beneden springen. Ik vind het wel knap hoor, maar ook weer niet zo knap. Ja, maar door die damkring. Ja. Dat is het. Ja, het is toch. Ik het... denk dat dat het grootste gevaar was. Ja, ik denk in mijn hoofd, maar daar, daar zal ik. Uh, want ik ben geen. Ik heb nog nooit parachute gesprongen, dus misschien ben ik, ik ben ook gewoon een leek natuurlijk. Maar in mijn hoofd is het gewoon een parachutesprong, alleen dan vanaf heel hoog. Dus ja. Mm, nou, dat denk ik niet. Want het, <laughs> het, het, het, het gevaar van. Als er ook maar iets met die parachute zou zijn. Ja. Of stel je voor dat hij voor die damkring, zeg maar, die parachute per ongeluk, Je hoeft ook maar iets geks te doen. Open zou gaan, ja. dan komt hij dus nooit meer terug. Waarom niet dan? Dan blijf je dus hangen in die damkring. Nee, dat kan niet. Dat kan niet, Annemarie. Toch? Nee, dat kan niet. Ja, ja. wel, want dan, dan kom je er niet meer door. Nee. Nou, maar, maar, maar, ja, dat denk ik wel. Nee, volgens mij is het... Maar dat, dat, maar dat, dat heeft met zwaartekracht te maken. Nee, maar je moet toch, je moet toch heel hard vallen, ook, uh, ook horizontaal? Dacht ik. Dat is, altijd, dat is een ingewikkeld ding hoor, maar volgens mij moet je... Uh, je valt natuurlijk naar beneden toe. En, uh, uh, maar volgens mij is het zo dat uh, als je in de, in de ruimte bent... net zoals zo'n ISS of zo, die, die, blijft, die blijft zweven als het ware... omdat die ook horizontaal heel hard valt... en daardoor raakt hij dus eigenlijk nooit de aarde. Dus hij wappert gewoon om de aarde heen de hele tijd. Maar als die ja, die springt naar beneden... volgens mij kan hij niet blijven hangen als een... Uh, als ja, ik denk, ik denk wel als die parachute per ongeluk uh, los was gegaan, dan heeft hij zo'n gevaart uh, heeft bij zich. Dus dan krijg je een, een, een andere vervorming, ja. dat je dan niet meer door die heen uh, komt... Hmm. Nou, misschien, kan iemand, misschien kan iemand nog even bellen om dat er volgens op te lossen. Dan, uh, want uh, dat, uh, Ik weet niet helemaal zeker of dat klopt. Maar goed, dat, dat... En, en daarom vind ik het ook eigenlijk heel knap... Ja. dat hij wel eigenlijk op de aarde zo mooi met de pootjes op de aarde terechtkwam. Dat vond ik ook wel knap, ja. Dat je... En dat daar meteen mensen bij waren. Ja, dat, dat ze precies weten waar hij terechtkomt. Ja. ja, dat vind ik ook wel echt. Dan denk ik, dat is wel wonderlijk iets, toch? Dat je, dat je gewoon van... Uh, nou ja, ik bedoel, hè, dat, dat, dat, dat, het is 39 kilometer de, de lucht in... Ja. en dan ook nog eens een keertje precies op dat ene plekje... Ja. Terechtkomen op je ja. benen. Ja, dat uh, de, de respect ik denk ik. Ik vind het wel fascinerend, moet ik zeggen. Ja, ja. Zou je dat niet eens een keertje willen doen ook? Zo naar beneden springen? Oh. Ja, nou, je weet dat het toch kan. <laughs> ja, of als je in die F16 zit, dat je denkt: van nou weet je wat, ik vind het hier wel mooi, ik spring hieruit. Toedeladoki. Mm, ja, dat is natuurlijk nog makkelijker, hè? <laughs> Kom je wel sneller aan je. Ja, eh, eh. want, want kijk, nou is je wel zo omhoog gegaan. Je moet wel eerst omhoog. Ja, dat is waar, ja, ja, ja. het Ja, het is, man, je bent, je, je, je, je, je het is volgens mij twee uur vliegen toch, geloof ik, naar, naar boven toe, 39 kilometer met de ballon. Het is niet ja, me ik vond het maar heel kort. Ja? Ja, ja, als je er zo over nadenkt, nou ja, ik weet niet hoe dan, ja, je het uitrekenen. En hij maken. was natuurlijk ook, ook uh, vrij vlot weer beneden. Ja, daar deed hij echt maar vier minuten over. Ja. Dat, is, uh, dat zou ik wel jammer, dan, dan, dan ga je omhoog. En dan is het, hè, dat is dan een project van ja, run geweest waarschijnlijk. En dan, uh, uh, ja, dan, uh, well, dan ben je binnen vier minuten ben je weer terug beneden op de grond. Ja, en ja. dan moet je nagaan dat je meer dan als, als uh, 1120 km per uur gaat. Ja. Dan heeft hij natuurlijk een helm en een pak en alles aan. Ja. Maar ja, die, die, die snelheid die je dan bereikt en helemaal, dat je zeg maar in je eentje zo naar beneden komt. En dat je die aarde zo steeds dichter naar je toe ziet komen. Ja. Je zou maar, ik denk dat hij wel last van zijn oren heeft gehad, vermoed ik zo. Nee, dan heeft hij natuurlijk zo'n drukpak voor haar. Nee, dat is waar. Dat, is waar ja. dat, uh, dat hoeft natuurlijk niet. Ik denk dat Kuiper er meer last van heeft gehad. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat, ja, dat, ja, dat denk ik ook. Inderdaad, ja, ja komt dan komt net met een bom komt dat ja, aan. En ja. dan ben je negen maanden ben je dan, uh, ja, ja, geweest. Ja, die kan ook niet lopen, natuurlijk ook. Hè. Die nee, kon, een hele lange nee. periode dat hij heel moeilijk uh, zijn bed uit kon komen. Ik kan me niet met een F16, dus dan. Uh... <laughs> dus dat, ach, dat kan dan kan ja. dat nog wel een keertje. Ik hoop, nou, ik hoop voor je dat, dat het nog een keer gaat gebeuren. Dat lijkt me leuk voor je. Ja, je ja. weet me nooit. Wie, wie, wie weet, wie weet inderdaad. Dankjewel Annemarie marie voor je verhaal. Nog fijne uitzending. Kom, dankjewel, lekker graag Hoi. De vraag was: wat zou jij altijd wel eens een keertje willen doen? Wat zou jij nog een keer willen doen voordat je doodgaat? Um, parachutespringen lijkt me sowieso tof. En, uh, en diepzee duiken. Dat soort toffe dingen. Kinderen krijgen denk ik. <laughs> ja, met mijn man naar Cuba. Want hij wilt, dat is zijn wens om naar Cuba te gaan. En dan wil ik mee. Nou, Als ik nou echt mag kiezen, dan zou ik wel graag een loterij willen winnen. En dan daarvan de helft weggeven aan sowieso aan goede doelen. Nou, dat lijkt me een, toch wel een goed doel. Nou, ik zou nog altijd een keer de hoogste bungee jump ter wereld willen maken. Ik denk dat ik wel een, uh, een jaar met al het geld van de wereld gewoon op reis zou willen. Uh, ik zou nog een keer uh, parachute willen springen. Dat lijkt me wel vet. Als je dan toch doodgaat heb je het tenminste gedaan. Reizen, veel reizen. Uh, nou ja, ik ben DJ en ik zou graag zeg maar, op Coachella willen draaien, zo'n festival in Amerika. Ik zou een heel groot, mooi huis willen hebben in het buitenland. Dat zou ik wel willen. Ergens op de Caribbean of zo. Dat zou wel heel mooi zijn. Zometeen de trending topics van vandaag. Wat is er allemaal uh, populair op Twitter...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 Wow. Harold, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Luc. Wat zou, jij, wat zou jij wel eens een keertje willen doen voordat je doodgaat? Uh, voordat ik dood ga, het lijkt me fascinerend om te doen... wat ooit uh, Filemon jaren geleden in, in, in een van jullie programma's heeft gedaan. Yeah. Dat was uh, borstvoeding krijgen. Echt waar? Borstvoeding krijgen, hè? Ja, ik weet, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Ja, daar staat me wel iets van bij, inderdaad. Dat die, ja, het dat die moeder wel heeft gedronken. Ja, dat een geleden. Dat was toen in een, in een stal, kreeg je dat... <laughs> Van een jonge vrouw en dat, dat ja, lijkt me fascinerend. Klinkt mij dat typisch voor van Ja, waarom lijkt, het jou, waarom lijkt het jou zo fascinerend dan? Ja, het is, het, ik vind het altijd wel iets, iets bijzonders. Mm -hmm. Ik vind het een, een, een fascinerende combinatie van iets sexy ja. en iets, iets rustgevends. Oké. Het een hele vreemde combinatie. Ja, ja, ik vind het ook wel een beetje raar eerlijk gezegd, Harold. Ja, het is, het, is, het is vreemd. Ja, ja, ja. Maar het kan maar ja, ik, ja. ik snap ook, ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen, eigen dingen. Maar, en, en toen je dat zag bij Vilemon dacht je van, hey verrek, dat is uh, een, een aardig ja, ja. idee. Het is, het, is, het is me altijd bijgebleven. Want ja. dat, dat, dat zou ik dus willen meemaken. Ik vraag, ik, ik vraag, ik vraag me af of je dat, ja, dat kun je natuurlijk niet regelen zoiets. Dat is niet... Nee, absoluut niet. Nee. Als, je, als, je, als je zoiets vraagt, dan heb je meer kans dat je bij de eerste hulp belandt. Uh, <laughs> en dan dat je je wens in vervulling uh, Ja, ja dan krijg, krijg je denk ik een vuist op je neusje. Ja, nee, ja, goed. Echt, ik ja. denk het ook. Ik denk hey. dat het niet, uh, geen goede afloop heeft. Sommige dingen moeten ook maar gewoon een, uh, uh, op je bucketlist blijven staan. En ach, dan staat het dan maar. Dat is ook wel prima, toch? Ik denk het, ik denk het. Dat is ook zo. Hartelijk nou, dank je wel, he? Graag gedaan, Oké, okay. hoi, hoi. Fijne dag nog. Doei. Wat is er uh, trending topic vandaag op Twitter? Nou ja, uh, best wel veel. Logisch natuurlijk. Doema is trending topic. Dat is uh, de band Doema. Die uh, is trending topic omdat ze uh, het laatste optreden hebben gedaan van Sinfonica in Rosso. Dat deden ze in het Gelredoom. En als je dan een beetje kijkt op Twitter, een beetje rondsnuffelt. dan zie je dat er ontzettend veel uh, populaire of veel positieve geluiden zijn over uh, het laatste optreden van Doema in het Gelredoom. Hashtag NVDP is ook training topic. Dat is de nacht van de popmuziek. Leo Blokhuis en Matthijs van Nieuwkerk die presenteerden dat programma samen. En het ging natuurlijk over ja, de popmuziek, logisch natuurlijk. Wat ik dan zelf wel een beetje vreemd vond is dat het werd uitgezonden in de avond. Kwart over tien tot een uurtje of één. Nou, dat is dan geen nacht van de popmuziek, dat is een avond van de popmuziek, denk ik dan. En ook nog steeds training topic is uh, Rabobank. Ze trokken zich afgelopen vrijdag terug uit de wielersport. Gaan nu nog wel een jaartje door en betalen nog even de contracten af. En bemoeien zich nog wel een beetje tegen de amateursport aan. Maar de professionele clubs, de professionele teams van de Rabobank... die moeten toch echt op zoek naar een andere sponsor. Ze hebben er geen helm meer in. Ze zien er geen helm meer in, de Rabobank. Even kijken naar de buienscan. Nou, het regent. Maar uh, niet als je niet in een kustprovincie woont. Want uh, langs de hele kust is het uh, flink aan het plensen op dit moment. En in de rest van Nederland is het gewoon droog. Maar viertje printen. Dat doe je wel eens, hè? toch? Gewoon even iets uitprinten. Iedereen heeft dat wel eens een keertje gedaan. Maar wist je ook dat je echte armbanden kan laten printen via je computer... Twan is van BNN University en ging langs bij Freedom of Creation... en dook in de wereld van het 3D-printen. Nou, met een 3D-printer kan je op basis van een ontwerp... wat je in een computer hebt gemaakt, kan je echt een fysiek product maken. Dus door uh, de 3D-printer, die bouwt laagje voor laagje... bouwt hij jou een product op. Ook als je geen ontwerpopleiding hebt gedaan, moet je toch in staat zijn... Uh, zelf uh, je ontwerp te kunnen maken. En nou, je zegt je moet in staat zijn. Ik ben zelf niet zo'n uh, hele goede programmeur of computerfreak. Kunnen wij nu zelf de plekken ook even iets 3D gaan printen? En wij kunnen zeker even wat gaan 3D printen. Ja. We gaan aan de slag. Je hebt hier een, een website voor met allemaal verschillende figuurtjes. Ja. Het is allemaal de circus. Ik neem aan dat het een dit de, de, de basis is om te beginnen. Ja, dit is, uh, we gaan nu even een armband uh, maken die jij mooi vindt. Uh, nou, het begint met stap 1. We hebben al een aantal uh, armbandontwerpen voor geselecteerd. Uh, grove vormen, waar jij nu eentje uit mag kiezen die jij uh, mooi vindt. Even kijken. Nou, ik, vind, ik vind deze, om, uh, die daarboven, die vind ik wel mooi. Het is een soort van uh, ronde armband met, met wat, wat hoekerige erop. Ja, uh. dan selecteer we die, dan selecteren we nu je, je maat. Ik denk... Uh, ja, maar mijn, mijn polsen zijn niet heel breed. Okay. Dus ik, ik denk dat, ik, dat, dat een emmetje dat, dat wel uh, voldoende moet zijn. Dan gaan we voor een M. En wat we nu kunnen doen, is dat we dus op die armband... kunnen we allemaal 3D-symbolen en tekst in 3D kunnen we toevoegen... Oké, okay, dus het is gewoon, je, kan, je kan het helemaal upgraden tot hoe je het zelf wilt. Ja, en je kan dus op de armband kan je ook persoonlijke teksten uh, kwijt. Oké, okay, nou, um, ik denk dat ik dan toch ga voor, dat, uh, voor, uh, voor, voor mijn naam. Zodat ik uh, meteen een mooi cadeautje voor mijn vriendinnetje heb. Dan mag je beginnen met Twan. Ja. En dan een, uh, een mooi hartje ertussen. En dan, uh, dan Saskia, want zo heb mijn vriendinnetje. En dan uh, hoef ik de deur niet meer uit voor een cadeautje. Zo simpel gaat het dus? Zo simpel gaat het, ja. Yeah. Wat is nou het extreemste wat je kan doen tot 3 d printen? Tot, tot waar ligt de limit, zeg maar? Uh, nou, die wordt uh, elke keer verschoven, maar je ziet bijvoorbeeld al dat er gebouwen 3D geprint worden. Uh, wij hebben zelf hebben ook bijvoorbeeld al meubels uh, 3D geprint. Uh, maar dat zijn, uh, zoals ik al zei, meer grotere printers die niet zo snel bij mensen thuis uh, uh, staan. Ja, thuis zijn de toepassingen echt uh, ja, ongekend. Je, kan speel, je, je kinderen kunnen hun eigen speelgoed ontwerpen en maken. Nou, het ontwerp hebben we nu, uh, nu gesaved. En dan druk je op de save en save print knop. En uh, wat je net al zei, dan komt hij op een USB-stick of hij gaat via de wifi naar de, naar de 3D-printer. Mag ik op het knopje van start drukken? Ja, dat uh, gaan we even doen. Dus je klikt uh, nu hier op touchscreen, dat oh, heeft hij ook. Oké, okay. uh, gewoon op Klik print je neem op, ik uh, aan. Ja. En dan gaan we even de, de file selecteren. Nou, dat is al meteen de eerste die open nou, staat. Dus dan moet je even hierop klikken. Nog hier op het schermpje drukken. En, nu en gaat dan, gaat hij, dan gaat hij printen. Hij gaat nu even opwarmen, dus hij warmt even het platformpje op waarop het eerste laagje plastic wordt gesmolten. Vanaf daar ja, bouwt hij het dus laagje voor laagje op. En wat je straks zult gaan zien is dat uh, nou ja, in die cartridge zit dus uh, eigenlijk gewoon een kunststof spaghetti sliert. En die wordt dan uh, hier door dit buisje aangetrokken en dat, die kunststof spaghetti die wordt dan uh, gesmolten, die wordt warm gemaakt. En tegelijkertijd uitgespoten. Dus hij spuit, ja, heel dun spuit hij die gesmolten spaghetti-sliert uit. En dan, Als... dan maakt hij hem steeds ronder en dan steeds laagje voor laagje tot de arm wat helemaal klaar is. Ja, en hij weet dus precies elk laagje welke weg hij af moet leggen. om uh, precies het ontwerp te maken wat we net hebben ontworpen. En ben je benieuwd wat Twan en uh, de 3D-printer hebben ontworpen samen? Check dan nu even de Twitter. Dat is twitter.com. Start. Luk, ik denk. Dirk van der Kooi is uh, ja, meubelmaker, kunstenaar. ontwerpt meubels door middel van een 3D-printer. Dirk van der Kooi, goedemorgen. Goedemorgen. Hè? Ja, ben jij meubelmaker of ben jij kunstenaar? Uh, ontwerper. Ontwerper, oké. Okay, ja, dat, ja. dat is een mooie samenvoeging daartussen. Dan, uh, ja. dan ben je het eigenlijk allebei. Maar jij maakt jouw uh, meubels en jouw ontwerpen maak jij met een 3D-printer? Klopt. Ja. We, we hebben hem afgeleid van een, een, een 3 d printtechniek Dus Elke keer laagjes toevoegen totdat je een product hebt. Mm -hmm. ja, we hebben eigenlijk de, de, de machine zelf ontwikkeld. Het probleem is dat, dat, dat vaak 3D-printers heel precies willen uh, zijn. En, en, en daardoor um, duurt het heel lang en heb je hele speciale materialen nodig. en Wij willen met gerecycled kunststof werken en we willen meubels maken en niet alleen maar prototypen. Dus we zijn met hele dikke lijnen gaan werken. Um, en, en ja, die techniek hebben we eigenlijk zelf ontwikkeld. Maar uh, dat klinkt allemaal vrij bewerkelijk en, uh, en vrij moeilijk. Is het niet veel handiger om gewoon uh, met, een, met een hamer en een spijker die meubels zelf in elkaar te knutselen? Zeker. <laughs> ja, ja. Je ja, ja, ligt eraan hoe precies je bent natuurlijk met meubelmaken. Ja. Je kan er heel ver in gaan, maar als je gewoon uh, heel snel een stoeltje in elkaar wil schroeven, dan is het sneller, denk ik. Ja, ja. waarom ben jij toch begonnen met, met, met deze techniek? Nou, ik, ik vond het vooral uh, dat lijnenspel uh, wat, wat zo'n 3D-printer maakt. Vooral de oudere. De, de, de techniek bestaat al over 30 jaar. Maar die oude 3D-printers hadden nog een uh, soort lijnenpatroon. En dan kon je echt zien uh, hoe het model werd opgebouwd. Ze dus waren er nog niet zo precies. En dat vond ik juist zo interessant om te communiceren in het ontwerp. Als, ja, meer als ornament, bijna. Ja. Kun jij je nog herinneren jouw eerste, jouw eerste 3D-printje? Um, nou ja, dat was echt met de robot, meteen. Ja. ja. Um, nou ja, de eerste was natuurlijk aan knullen. Dat was een, dat was een flink geprut, eigenlijk. Maar hm. op het moment dat, dat, we echt, dat ik een stoel aan kon zetten bijvoorbeeld... ...en dat ik bij de, bij de, bij de buren koffie kon drinken, uh -huh. dat gaf wel het gevoel van... nou het werkt. Wat is, je, wat is je huidige project? Waar ben je nu mee bezig? We zijn nu e uh, een bureau aan het maken okay. en een mijn tafel. Ja, helaas. We zijn nu echt een beetje de techniek aan het misbruiken. Nog, nog erger dan voorheen. <laughs> Oké, okay, nou. Dat, we, zijn heel benieuwd, we zijn heel benieuwd. We kunnen jouw jou, jou, jou, jou, jou objecten die je maakt met de oude 3D-printer vinden op je website, dirkvanacoy.nl. Maar we kunnen ook gewoon naar het Stedelijk Museum gaan, bijvoorbeeld, want daar staat het ook hè, geloof ik. Klopt. Ja, ja. En het Museum of Modern Art ook in Amerika. Dankjewel, Dirk van der Kooi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 Any more?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 Afgelopen week werd bekend dat er een speciale OV-chipkaart... voor blinden en slechtzienden komt. En hiermee hoeven ze niet meer eindeloos te zoeken naar de incheckpoortjes. Maar checken ze thuis alvast in. Hoe is het eigenlijk om als blinden met de trein te reizen? Marcella van BNN University liet zich blinderen en ging op pad. Ik heb nu uh, de regel gevonden. Je kent ze wel, die, die regeltjes op het station. Voor de blinden die dus met hun stok kunnen voelen waar ze zijn. Misschien moet ik het gewoon even vragen aan iemand... Kan iemand mij misschien helpen? Tegen ons of niet? Ja, eigenlijk wel. Ik zoek de paal waar ik me kan inchecken. Ja. Hier, is dit uw pas? Ja, dit is mijn pas. Moet ik inchecken? Ja, graag. Moet maar dan gewoon... Ja. Is die goed? Ja. Dankjewel. Ja. Nou, de trein komt eraan. Ik wil eigenlijk geen hulp vragen, want ik zie namelijk dat blinden dit ook vaak in hun eentje doen. Ik weet, ik weet ook niet waar die trein stopt. Ik hoor hem wel. Oké, hij staat volgens mij stil nu. Maar hier is hij. Ja, dit is verder. Kom maar. Ja, dat is niet zo verloopt hoor, serieus. Ja, maar, oké, okay, Dit ja. wil je mij helpen? Ja, tuurlijk. Hier erin? Ja, maar de stap is heel groot. Zijn je rechtervoet, hoger? Ja? Ja, en nu is we er Dus ik ben erin? Ja. Dit is, dit is wel echt... Ik vind het heel eng. Je, je hebt het gevoel dat je de hele tijd tussen de trein valt of zo. Blijf ook maar gewoon staan, denk ik. Ik vind nu een plek zoeken, dat, dat zou veel te veel energie kosten. Al aangekomen op het station, nu moet ik dus naar beneden. Ik ben ook vooral heel erg bang dat ik met mijn scheenbenen tegen een bankje aanloop. Het is best wel eng dat je niet weet waar, waar het stopt. Eigenlijk weet ik helemaal niet waar ik op moet letten met dat tikken. Maar ik heb het idee dat blinden ook wel eens kunnen horen hoe ver iets van hen af is. Nou, dat heb ik natuurlijk niet... Oh, het is, het is frustrerend. Oh, ik voel nu iets. Oh, dit is de lift. Nu alleen het knopje nog. Ik voel liftdeuren. Oh ja, dit is de deur. Hier voel ik een knop. Oh, ik ben ook wel achter dat als ik thuis ben even flink mijn handen moet gaan wassen. Want ik zit zo overal aan te voelen. Ik hoor nu dat de lift komt. Deuren die moeten dus open nu. Ik hoop maar dat er niemand in staat. Weer zoeken naar knoppen. Die zitten meestal zo aan de zijkant. Ik voel nu dat ik naar beneden ga. Dus als ik straks stop dan. Niveau 0 rechts uitgaan. Nou, dit vind ik dan wel weer heel handig. Hier een trapleuning. Met braille erop. Oh, daar staat hier natuurlijk welk bron het is. Oh ja, had ik nu maar braille gestudeerd? Want dan wist ik nu waar ik heen moest. Nee, ik word hier echt niet wijs van. Nee, nee. Oh. Ja, oh, ik ben er. Iemand geeft me nog even vast, want ik viel volgens mij bijna in een riggel. Nou, uitchecken dan maar. Okay, hier heb ik een, een bankje gevonden. En nou weet ik van mezelf dat ik altijd zo'n automaatje zie waar je moet inchecken bij een bankje. Het is natuurlijk wel een beetje vals spelen, want ik weet hoe allemaal hoe het er wel redelijk uitziet. Maar nu zie ik echt... al. Een... Oh, hier is het denk ik. Gadver, ik zit nu met mijn hand in een prullenbak. Ook niet de bedoeling. Ik loop al via die rigel. Oh, oh, dit is een heg. Ja, maar ik voel hier wel weer iets hard. Ja, ik heb het gevonden. Even snel maar pas pakken. De 22-jarige Tatjana is al vanaf haar geboorte blind. En ja, dat wil natuurlijk wel eens lastig zijn in het dagelijks leven. En daarom gebruikt zij ook allerlei hulpmiddelen. Voor het programma Start zet ze deze handige tips even op een rijtje. Handig hulpmiddel nummer 1. Het eerste hulpmiddel is mijn taststok. Die is eigenlijk heel belangrijk omdat ik zonder stok niet naar buiten kan. Omdat ik niet weet of uh, buiten onverwachte dingen... Uh, uh, of ik die tegenkom. Dan is het altijd handig als, je, als de stok je beschermt zodat je nergens tegenaan loopt. Handig hulpmiddel nummer 2. Mijn volgende hulpmiddel is een vloeistofdetector. Die noemen wij ook wel Pieper. Dat is een uh, klein dingetje wat je in een kopje kan hangen. En als je dan drinken inschenkt, warm of koud, maakt niet uit. En uh, dat raakt het hulpmiddel, dan begint dat ding te piepen. Zodat je weet uh, dat je beker vol is. Ander hulpmiddel nummer 3. volgende hulpmiddel is een speciale mp3-speler. Die uh, werkt op spraak. Dus als ik dan muziek wil luisteren en ik uh, wil doorscrollen naar het volgende nummer... Dan hoor ik uh, welk nummer er aan de beurt komt, zodat ik ook weet waar ik naar luister. En ook dus misschien nog iets kan kiezen wat ik wil. Handig hulpmiddel nummer 4. Volgende hulpmiddel is de iPhone. Ja, een hele gewone iPhone. Uh, want in de iPhone zit uh, toegankelijkheidssoftware, uh, zodat mensen met een beperking hem ook kunnen gebruiken. Dus dat wil zeggen dat de iPhone dan volledig op spraak werkt. Ik kan hem dus uh, helemaal zelfstandig bedienen. En op die manier kan ik dus ook alle dingen doen die iedereen met de iPhone doet: Facebook, Twitter, WhatsApp, mailen, SMS, alles. Handig hulpmiddel nummer 5. Uh, het laatste hulpmiddel is mijn Braille-Leesregel. Dat is een apparaat dat je via een USB-kabel aan je laptop of computer aansluit. En via speciale software wordt dan uh, de tekst die op het beeldscherm staat. Uh, ...omgezet in braille en kun je hem op je leesregel lezen. Op die manier kan ik dus ook alle dingen op de computer zelfstandig doen. En uh, je hebt jezelf vast wel eens afgevraagd. Wat is nou eigenlijk erger? Blind zijn of doof zijn? Ik denk eerder blind zijn. Want met doof zijn kan je een gebarentaal uh, spreken natuurlijk. En blind zijn ja, zie je natuurlijk ook niet wat er gebeurt, dus kan je het gevaar een beetje ontwijken. Blind zijn, ja. omdat ik daar niks van kan zien. Doof, dan kan ik nog ergens heen ofzo, dan kan ik nog lopen, kan ik nog met dingen doen, ook al hoor ik niks. Maar als ik blind ben, dan kan ik alleen maar thuis zitten, dan moet ik een rondlopen. lopen, vind ik niks. Ik denk blind omdat je anders niks meer kan zien en nou, nu weet je hoe het eruit ziet. En je kan ook niet meer werken en als je doof bent, denk ik dat je wel nog kan werken, want je hebt je ogen nog waar, veel je, waar je veel mee kan. Ja, ik uh, zou dan liever doof willen zijn als ik zou moeten kiezen omdat als je blind bent, kan je gewoon niks meer van de wereld zien. En communiceren gaat ook, naar mijn idee, lastiger dan. Uh, doof zijn. Omdat ik uh, heel erg gek wil met muziek. Mm. Dus ik doe ook dingen met muziek, dus dan zou ik het ook kut vinden. Ja, liever uh, doof, denk ik. <laughs> Iedereen. Maar uh, ja, nou, het lijkt me ook wel heel, uh, heel eng hoor, om doof te zijn. Maar blind, ja, ik kan helemaal niks meer zien. Dat is het ergste, denk ik. Volgens mij, blind zijn. Want uh, ja, dan zie je toch niks. Maar als je blind bent, ja, dan hoor je wel. Maar... Je weet niet hoe iemand eruit ziet. Je weet niet hoe de wereld eruit ziet. Snap je? Ja, dat, dat dus. Uh, ik denk blind. Ja, je ziet niks en. Uh, uh, ik weet niet. Het is erger om blind te zijn dan doof, denk ik. Ik zou het niet echt erg vinden om niet te horen, eigenlijk. Ik weet het niet hoor. Ik vind het een lastige vraag. Wat is nou erger? Blind? Volgens mij lijkt me het sowieso allebei wel uh, behoorlijk uh, vervelend. Maar als ik zou moeten kiezen. Denk ja, denk toch... Pff, ik weet niet, ja, ik, moet, ik mag natuurlijk niet doof staan voor werk. Dat is een beetje onhandig als je radio presenteert. Maar uh, uh, als je doof bent, is het misschien toch nog net iets makkelijker leven dan wanneer je blind bent. Dus het is een lastig vraag is het wel eigenlijk. Misschien heb jij het antwoord. Laat me weten, 0800-121 of uh, Twitter even. Twitter.com slash Luc. Ben benieuwd, wat vind jij eigenlijk, Blind of doof zijn? Dit is Sherry Diane. Come and I apricot it it. Hey. Come on to my house, my house, come on. Come on in my house, my house, come on. Come on my house, my house, come on. I'm gonna give it beats and I dips and I grips and I kicks. Hey. granny. Het is al heel erg oud, in 1951 geschreven door uh, Rosemary Clooney. En dit is Char Sherry Diane, is een Nederlands artiest. En op de toeter hoorde je op de achtergrond ook nog. Uh candy doof mee meespelen uh, op de saxofoon. We hebben even een kleine inventarisatie gedaan van wat is nou erger, doof of blind zijn? En uh, de meeste mensen die bellen, die zeggen van ja, eigenlijk is het allemaal wel erg natuurlijk. Uiteraard, dat snappen we ook wel. Maar als we dan toch moeten kiezen, dan kiezen we toch voor doof zijn. Want uh, ja, blind zijn, dan ga je nog net iets makkelijker door het leven heen dan wanneer je blind bent. Dus uh, nou, daar is het dan op uitgekomen. Ochtendhumeur. Oh. Ah. Heb je ook wel zo'n rotte humeur dat je ...uit bed stapt en dat je eigenlijk meteen in uh, een punaise stapt met je verkeerde been. Dan heb je last van een ochtendhumeur. Ja, waar ik dus echt een verschrikkelijke hekel aan heb... ...is uh, als het uh, precies begint te regenen wanneer ik op de fiets zit. Want dan uh, fiets ik toch gewoon door. En dan kom ik op mijn werk aan, zei ik nat. En dan uh, zit ik tot een uurtje of twee smiddags na de pauze met een kleddernatte broek. En uh, zelfs mijn onderbroek is vaak dan ook nat... En eh, niks dat mijn dag meer goed kan maken. De secretaresse blijft altijd nog wel eh, lekker uitzien. Koffie smaakt ook nog wel prima, maar voor de rest is het helemaal, helemaal bouwt. zware dag. Ik kan mijn brood niet naar binnen in de pauze. En eh, als het nou gewoon al aan het regen is voordat ik de fiets opstap... dan trek ik een regenbroekje aan. Maar eigenlijk eh, gebeurt het me keer op keer dat ik net vijf minuten op de fiets zit... en het begint weer te storten. Verschrikkelijk. Regen, een beetje zoals dit, een beetje grauwig, slecht weer. Uh, van mensen die heel zagrijnig kijken. Als je onderweg bent en mensen kijken heel zagrijnig. Uh, ziekenhuis gaan. Moeten we extra betalen. En is, ik per persoon, ziekenfonds, 180 euro per maand betalen. Maar toch, ik net apotheek geweest. Ook 40 euro van twee dozen. Uh, ook betaald. Ik vind het belachelijk. Ik, uh, ik gewoon, moet een keertje moet een mensen moeten straat lopen op te protesteren. Mensen van 15 miljoen mensen van het gewoon een dag en nacht slapen. Moeten we een keertje moeten protesteren. Van heel veel regen. Dan krijg ik echt een ochtend als ik dan naar mijn werk moet. Nou, mensen die niet doorrijden. Uh, vervelende mensen in de trein, denk ik. vind ik wel echt... Uh, uh, ja, muziek. Laat hard op aanstaan in de ochtend. Dat is wel vervelend. Volle dagen school. En dan ook nog eens een keertje drukke trein heen en terug. Dat is best wel vervelend als je niet rustig kan zitten en uh, rust kan hebben. Nou, aan mijn wekker en ook aan monteurs. Die zeg maar in de ochtend... Uh, in één keer gaan bouwen of zo, gaan boren, dat soort gezeik. Als mensen te vrolijk zijn in de ochtend en dan uh, heel veel praten, dan krijg ik een ochtendhumeur van. Ja, meestal heb ik gewoon, als ik vroeg opsta, weet je wel, echt vroeg opsta, dan uh, zit het al gewoon fout. En als er dan ook nog veel stilte is, dan, uh, dan kan ik helemaal niet tegen. Zometeen gaan we praten met Herman Ram. Hij is van de Nederlandse dopingautoriteit. En gaat een onderzoek doen naar Nederlandse wielrenners. Tenminste, dat is de bedoeling. Heeft natuurlijk alles te maken met dat vernietigende rapport over Armstrong... en de vrienden van Armstrong die allemaal doping hebben gebruikt. Het is dus één grote chaos in wielerrand. Land Je hebt er ongetwijfeld iets van meegekregen. Zometeen gaan we erover doorpraten. Verder hoor je kijkcijfer bingo. En we praten met Makkie. En Makkie is Nederlands kampioen frikantellen eten mm <laughs>